Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer gaat zo snel mogelijk de aanpak van de coronacrisis op een rij zetten. Er wordt niet alleen gekeken naar het testen van patiënten en de steunverlening aan bedrijven, maar ook naar steunoperaties uit het verleden. Ook werkt de Rekenkamer aan een systeem om de effecten van de maatregelen in de gaten te houden. Het MH17-proces is vandaag weer opgepakt. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol vertelde het OM de komende dagen hoe het onderzoek naar de crash ervoor staat. De advocaten van de drie Russische en Oekraïnse verdachten vinden dat ze door de coronacrisis te weinig tijd hebben gehad om zich goed voor te bereiden. Recyclingsbedrijven kampen met grote overschotten aan plasticafval. Staatssecretaris van Veldhoven zegt in tv-programma De Monitor van KRO-NCRV dat de vraag naar gerecycled plastic is gedaald. Belangrijke oorzaken zijn de coronacrisis en de lage olieprijs.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 Bij het oplossen van cybercrime-zaken gaat de politie samenwerken met technologieplatform Tweakers. Rechercheurs plaatsen onderzoeksvragen in een besloten groep en gebruikers gaan daar vervolgens mee aan de slag. Zo hoopt de politie op doorbraken in langlopende onderzoeken naar internetcriminaliteit. Net zoals kijkers van het tv-programma Opsporing Verzocht vastgelopen opsporingsonderzoek soms verder kunnen helpen. Gebruikers van Tweakers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de proef.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 En goedemorgen, we zijn weer uh, in de lucht bij Goedemorgen Zandvoort. En dat is vandaag weer een programma... wat een deel van de morgen en een deel van de middag gaat in beslag nemen. Uh, we gaan het hebben over een heleboel verschillende dingen... maar eerst ga ik u vertellen dat de techniek vandaag wordt verzorgd door Pim Groof. De muziek zoals bijna altijd door Cor De redactie werd gedaan door Gert van Kuik. En de presentatie uh, doe ik zelf en mijn naam is Roy Dongen. Wat gaan we allemaal bespreken vandaag... We gaan het hebben over hoe het afgelopen weekend hebben overleefd. Rob Hartog van de Koninklijke Horka Nederland gaat ons daarin meenemen. Daarna gaan we praten met Martine Joustra over het Rode Kruis. En om kwart voor twaalf gaan we praten met de burgemeester. Hij gaat praten over hoe het in antwoord was... hoe de handhaving te werk gaat... en misschien nog wel heel veel andere spannende dingen. In het tweede uur gaan we praten met Karim al ghabani uh, hoe ervaart GroenLinks de pauze? Is het onderwerp van dat gesprek? Dat wordt gevolgd door de voedselbanksituatie in een gesprek met Erwin Hilbers. En dan krijgen we terug uh, Gerard Kuiper. Die gaat praten over de seniorenvereniging tijdens corona en de plannen voor erna. Goedemorgen Rob. Rob? We hebben een klein probleempje met de techniek. Want er gaat wel een telefoon over. Maar dan moeten we hem waarschijnlijk eerst opnemen. Goedemorgen Rob. Uh, nou, nog een keer proberen. De ja? zandvoort is weer open. De zandvoortse krant kopte de horeca open. ruim baan voor de terrassen. En als het goed is gaan we dan nu met Rob... Hartog Praten van Koninklijke Horeca Nederland. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen Rob. Fijn dat we Jan de Lijn hebben kunnen krijgen. Ja, de verbinding uh, wilde even niet meewerken, begreep ik. Ja, techniek laat ons af en toe wel in de steek. Maar met uh, vliegwerk komt het allemaal weer goed. Nou, heel fijn. Nou, ja, we zijn heel benieuwd. Hoe, hoe, heb jij het afgelopen, uh, hoe heeft de horeca het afgelopen weekend uh, overleefd? Nou, ik denk dat we wel met uh, tevredenheid kunnen terugkijken... op de uh, op, op tweede Pinksterdag en de dagen daarna. Uh, de gekte is een beetje uitgebleven. Uh, de verwachting was dat we natuurlijk gewoon in één keer dat we overspoeld zouden, wo zouden worden met mensen. Maar dat is eigenlijk een beetje uitgebleven. Uh, er was natuurlijk veel aanbod. Uh, ieder stadje, dorpje heeft uh, terrassen uitgezet. En ik denk dat veel mensen toch ook lokaal om... Uh, uit sympathie voor de lokale ondernemer veel zich hebben verspreid waardoor het niet gigantisch druk is geworden in Zandvoort, eigenlijk over de hele linie is dat een beetje het signaal wat ik heb opgevangen uh, zo ook bij mij persoonlijk was het, uh, het was prima maar het was niet totaal gek huis en dat was denk ik eigenlijk ook wel prettig om te beginnen en ook met alle maatregelen waar we rekening mee moeten houden een goede start op deze manier ja, nou ik heb wel uh, gewerkt dat uh, het was misschien niet uh, overweldigend druk dat er uh, drommen mensen door de straat liepen. Maar het was uh, wel druk in de, in de terrasjes bij de ple en de, de ja. restaurants. Ja, nee, dus, uh, dus het was een, een goede gezonde drukte uh, zonder uh, absolute gekte. Dus uh, uh, ja, eigenlijk wel zeer tevreden. En ook over alle uitbreidingen van de terrassen in het dorp. Ja, ik denk dat we ook met, uh, met, uh, met tevredenheid naar terug kunnen kijken. Ja, dus de Coloculijke in Nederland is tevreden over de maatregelen zoals uh, Zandvoort en de gemeente dat uh, hebben getroffen. De halftijd van de ja. Halterstraat bijvoorbeeld. Ja, zeker. zeker de, de mogelijkheden die de gemeente heeft geboden hierin zijn, uh, zijn goed ontvangen. Het wordt natuurlijk iedere keer nu geëvalueerd. Het is een proef in principe voor vier weken, waar we nu één week van hebben gehad bijna. Um, per week worden er dingen aangepast. Er wordt nu gekeken naar om het in de tijden misschien iets aan te passen. Uh, zodat dat... Ja, ook goed blijft lopen tussen de ondernemers uh, in de horeca en de, en de retailers. Dus het, het is een blijvend proces, omdat uh, het is natuurlijk voor iedereen een beetje proberen nu ook. Er is niet één manier wat de, de manier is. Dus we zullen de komende tijd gewoon met elkaar moeten kijken wat werkt en wat werkt voor, uh, voor de individuele ondernemers en als, voor Zandvoort als geheel. En is dat het niet juist heel erg moeilijk in, in Zandvoort? Want je nu denk je van ach, we hoeven die straat niet zo goed af te sluiten. Maar als het weer eens een paar dagen mooi weer is en er komen veel meer toeristen... Uh, dan denk je misschien weer van uh, wow. Ja, nee, dan gaat het denk ik ook weer gebeuren. Oh, dat is een flexibele uh, proef. Dus kunt... is in principe nu, uh, ja, het wordt nogmaals per week wordt er, wordt er gekeken hoe, hoe het ingevuld gaat worden. Ja, dus als we een grote druk verwachten, dan kun je zeggen... we doen van 12 tot 12 strak als je nu zegt, van nou het is toch niet druk, we kunnen ook wel gewoon om uh, vier uur de straat dicht doen. Ja, ja. Dat is ook wel lastig voor uh, alle mensen. Ik zie regelmatig uh, vanuit mijn woonkamer uh, aan het Raadhuisplein auto's de straat in proberen te rijden. En dan allemaal weer achteruit het rondonnetje op, omdat uh, de straat dicht is. Ja, de, de communicatie, dat is uh, uh, een beetje een lastig punt nog. Uh, dat, wanneer is het open, wanneer is het dicht. Um, ook daar wordt naar gekeken. Het is, uh, uh, ja, het is nog niet... Uh, het is misschien nog niet helemaal de uitwerking zoals die zou moeten zijn, maar ik denk dat er iedereen er hard mee bezig is dat het een uh, uh, goede uitwerking gaat krijgen. Oké. Okay. Nou, en onze horecaondernemers, uh, die hebben natuurlijk een hele zware tijd achter de rug. Ja. Uh, zijn die blij? Ja, absoluut. Uh, nou ja, blij. Het blijft natuurlijk een heel lastig verhaal. Uh, het seizoen is veel korter geworden als we het hebben over het strand. Waar je normaal gesproken een kleine acht maanden omzet hebt, moet je het nu in vijf, moet je het, uh, moet je het doen. Uh, we gaan natuurlijk ook met alle restricties, kan je nog niet vol gas draaien, ook niet met slecht weer binnen. Uh, we gaan uh, uiteindelijk natuurlijk in het dorp ook gewoon weer een winter in, waarin uh, ja, het is een heel korte tijd om nu het jaar goed te maken. Dus dat, ik denk dat we, we zijn blij dat we weer open zijn, maar het is nog natuurlijk niet de vlag is uit en alles is weer als van ouds. Nee. En dan heb je ook niet het gevoel, uh, tenminste ik zelf merk dat ook bij mijzelf, dat ik van de week was ik, uh, in een gezellig restaurant aan het eten. En het was uh, verder van druk, en ook op de beschikbare tafels, dat mensen misschien ook een beetje ontwend zijn om buiten de deur te gaan eten en gewend zijn om het nu toch thuis te doen. Ja, absoluut. Ik denk dat het uh, nog wel eventjes uh, tijd zal vergen voordat iedereen weer gewend is. En zeker ook, dat leeft natuurlijk bij sommige mensen nog wel een beetje een angst, dat het niet, het is niet in één keer als van ouds. En ik denk dat dan buiten met mooi weer, dat de terrassen inderdaad wel gewoon snel vol gaan. Maar voordat de restaurantjes binnen weer gewoon als van ouds draaien, zijn we wel uh, denk ik een behoorlijke tijd weer verder. Ja, en de dus ondernemers moeten natuurlijk zo'n checklist uh, invullen of een checklist uh, afvinken als ja. je binnenkomt. Uh, als je met vier man bent, dan moet je het vier keer een gezondheidsquizje doen. Ja. Ik heb ook ontdekt dat er verschillende restaurants zijn die daar een, een app voor hebben. Ja, klopt. Er zijn een aantal aanbieders van apps inderdaad, uh, wat je kan gebruiken. Kijk, het, het gaat er gewoon om dat je die gezondheidscheck doet. Hoe je het verder invult, dat is aan de ondernemer zelf. Uh, ik werk bijvoorbeeld zelf met een briefje dat ondertekend wordt, waarin ik gelijk het probleem tackle van uh, meerdere personen uit één huishouden. Dus als je dat ondertekent, geef je aan, nee, we zijn met drie of meer, dus komen we uit één huishouden. Um, Anderen werken nou, met, uh, met een app waar je uh, een aantal vragen hebt en dan krijg je een groen of een rood lampje uh, van je mag erin. Uh, veel doen het in hun reserveringssysteem, dat daar alle vragen al in, uh, in gesteld worden, dus dan tackle je het daar al. Uh, ja, er zijn gewoon vele mogelijkheden en het is maar net wat bij je zaak past of bij jouw manier van werken past, uh, wat je toe uh, past daarin. Oké. Okay. En ik heb ook nog een andere vraag. Er uh, uh, was ook een discussie uh, toen ik van de week uit eten was. Met hoeveel mensen mag je nu in een restaurant eten? Met hoeveel mensen aan één tafel? Of? Ja, met één tafel, één gezelschap, zeg maar. Uh, in principe is dat onbeperkt als het uit één huishouden komt. Er wordt niet gehandhaafd bij een tafel van twee, vanaf drie personen, wordt er gehandhaafd op uh, of het een huishouden is. Dus Juist. Als je een gezin bent of een huishouden en je woont met z'n achter, dan kan je met z'n achter gaan eten. Ja, maar dan doe dan uh, <laughs> dat doe je dan toch al iedere dag thuis. Sorry? Dat doe je dan toch wel iedere dag thuis. Ja, precies. Dus dat, uh, maar uh, twee personen mogen aan één tafel zitten als we niet uit één zouden komen. En anders mag het ook, maar dan moet je dus op anderhalve meter uh, moet je een anderhalve meter tafel hebben, uh, zo gezegd. Ja. Nou. Ik hoop dat de maatregelen snel weer een beetje versoepeld worden. Want dat is ja, natuurlijk dat het is leuke het van de horeca, dat je met mensen uit eten gaat die je een tijdje niet gezien hebt, of iets dergelijks. Ja, precies. En dat is inderdaad nu op dit moment nog een beetje lastig. Maar dat, uh, ik verwacht eigenlijk wel dat daar inderdaad weer een versoepeling in komt uh, in de komende uh, maanden. Dus dat uh, maakt het, het ondernemen een stuk eenvoudiger. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik, ik heb wel petje af voor de ondernemers. De inventiviteit, waarmee mensen hebben geprobeerd uh, met de maaltijdbezorging of maaltijden afhalen... Uh, hun restaurants herinrichten, uh, bezig geweest zijn om te zorgen dat uh, er toch iets te doen was. Ja, absoluut. Nee, inderdaad, het petje af voor de ondernemers. Ook voor de gemeente, hoe ze daarin uh, hebben gefaciliteerd... Um... Er zijn echt wel veel initiatieven ook inderdaad. En dan heb ik het ook over inderdaad, het aangegeven van een looprichting. Uh, de fissers die zijn geplaatst van de week uh, op de straten. Om inderdaad maar gewoon de, alles in goede banen te leiden. Ik denk dat er uh, aan alle kanten hard wordt gewerkt en hard is gewerkt. Nou ik ben heel erg blij dat het uh, de goede kant op gaat. We hebben weer eens de volgende verruiming. Dat we weer in plaats van 30 naar 100 mensen mogen. Um, uit mijn hoofd is dat 1 juli. Nou, dat is toch precies nog voor de zomervakantie. Dus dat zou, dat zou mooi zijn. dat nou, zou ook later kunnen zijn hoor. Of dat, ik, ik durf het heel even niet te zeggen. Misschien dat ik uh, nou, nu iets zeg wat totaal niet klopt. Laten we, laten we dat hopen in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor uh, alle informatie. En uh, we hopen dat het weer een mooi weekend wordt voor de horeca. Uh, we zullen allemaal ons best moeten blijven doen om af en toe wat buiten de deur te gaan eten en drinken. Precies, als we dat allemaal uh, met elkaar gaan doen, dan uh, komen we er wel, uh, als antwoord zijn, er wel weer uit zo. Hartstikke mooi, dankjewel. Fijne dag. Fijne zaterdag. <hums> nou, ging top. En we hebben weer genoten van prachtige muziek, uitgekozen door uh, Cor Draaier. En dat was het eerste nummer twee, Fleetwood Mac, Go Your, uh, Go Your Own Way. En daarna hebben we geluisterd naar Seven Seconds van Doer en Nene Sherry. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon iemand van het Rode Kruis, Martine Joustra. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Martine. Is alles goed met jou? Jazeker, ja, gelukkig wel. Gelukkig en uh, goede gezondheid. Ja, absoluut. En wat fijn dat je tijd voor ons hebt op deze zaterdagmorgen. Mm -hmm. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd uh, hoe het met het Rode Kruis gaat. Of wat het Rode Kruis doet, want er zijn maar geen evenementen. We zien geen busjes meer staan. Geen mensen die eerst de hulp aan het verleden zijn. Nou ja, op zich ook wel fijn dat ze dat niet hoeven te doen. Um, maar ze zijn er. We zien jullie niet. Uh, nou, dat is gedeeltelijk waar. Ah, kijk. Um, want wij doen op dit moment uh, andere dingen dan wat wij uh, normaal doen. Uh, het klopt dat er geen uh, uh, inzetten zijn. Je ziet ons niet op een jaarmarkt uh, of op het circuit of bij een uh, schoolvoetbaltoernooi op dit moment. Uh, maar het Rooie Kruis is zeker wel heel erg uh, actief op dit moment. Uh, en dat heeft alles natuurlijk te maken uh, met, uh, met de coronatijd uh, waar we in zitten. Ja, dat begrijp ik. Wat, wat doen jullie dan uh, precies in de coronatijd? Uh... Ja, nou, dat is heel divers. Er wordt heel veel gedaan. Uh, het Rooie Kruis heeft een, uh, heeft een hulplijn. Um, ik, ik kan het nummer even noemen. Dat is 070-44-55-888. En op die hulplijn wordt heel veel uh, om hulp gevraagd. Um, iedereen kan dat bellen. Iedereen in Nederland. En ook, ook in uh, Zandvoort wordt die uh, lijn regelmatig uh, gebeld. En er zijn vrijwilligers van ons bezig... die voor uh, ouderen en kwetsbare mensen... Uh, wekelijks de boodschappen doen... Uh, wekelijks het huisvuil buiten zetten... Uh, ...wekelijks gewoon even een, een praatje maken via de telefoon of, of voor ruim op afstand. Uh, dus dat gebeurt uh, uh, heel lokaal. Um, wat, wat ook lokaal gebeurt is dat onze bus, onze Rode Kruisbus... ...wordt op dit moment ingezet om mensen te vervoeren. Uh -huh. uh, hij is helemaal geprepareerd met zeil uh, met tussen de, uh, de bestuurder en de rest van de bus... Uh, ...en ook uitgerust met uh, van die persoonlijke beschermingsmiddelen... ...dus zo'n zo vuurwerkbril en een jas en handschoenen en mondmaskers... ...van alles en nog wat. Onherkenbaar. En, uh, onherkenbaar, ja. Je, je kan niet zien... Uh, ik kreeg uh, van de week een foto van mensen die een rit in de bus hadden gedaan. Nou, ik wil niet zien wie het waren. <lacht> um, maar zo rijden wij mensen van huis naar het ziekenhuis... ...of mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen... ...die naar een verpleeg- of een revalidatieafdeling gaan... Um, Mensen die uh, gewoon voor controle uh, naar het ziekenhuis moeten. Ik, ik heb laatst uh, een mevrouw gereden. Ze moest voor een oogcontrole, maar had een immuunziekte. Een hele slechte gezondheid. Dus moest uh, nou ja, speciaal vervoerd worden. Ik Ko kon niet met een taxi of met openbaar vervoer. Dus uh, die ritten uh, voeren wij uh, momenteel uit. Um, en waar we heel erg druk mee zijn, is het faciliteren van uh, gesprekken. Uh, het bezoek in uh, bejaarden en verzorgingshuizen. Ja. Uh, misschien heb je wel gezien van die tenten waar dan cel tussen zit. Dat de, de, de, ja, de cliënt aan de ene kant zit en de familie aan de andere kant. Um, dat doen we bijvoorbeeld bij Sint-Jacob in de Hout in Harlem en in Limstelen. En daar wordt ook heel groot inzet van het Kruis, uh, bij uh, gevraagd. Dus al die vrijwilligers die zijn steeds hartstikke druk bezig? Ja, ja zeker. Alleen. Absoluut. Dan hebben we meer achter de schermen deze keer? Ja, je ziet het niet heel erg hè, als ja. iemand uh, gewoon in zijn burgerkleding uh, boodschappen doet uh, in het dorp. Ja, ik wist helemaal ja. niet dat het Rode Kruis dat uh, deed. Ik doe het zelf ook. Ik doe ook van een aantal mensen de boodschappen twee keer in de week en breng een paar ja. bordjes eten... zodat ze niet alleen maar uh, uh, kant-en-klaar maaltijden hoeven te eten. Uh, en, en krijgen mensen van het Rode Kruis daar ook beschermingsmiddelen mee, Want ik merk wel dat de mensen waar ik mantelzorg doe, dat iedereen gewoon over de vloer komt... zonder handschoenen, mondkapjes en uh, jelletjes. Ja, nou ja, wat jij doet is echt, echt top. Maar er zijn helaas ook mensen die geen mantelzorgers hebben... en die normaal het alleen doen, maar eigenlijk een beetje eenzaam zijn. Ja. En die bellen dus gelukkig die hulplijn. En dan wordt die hulpvraag uitgezet onder onze vrijwilligers. Gekeken wie dat gaat doen. Um, wat ik zelf uh, heb gehad, is dat een dame de boodschappentassen... met een wasknijper, met het boodschappenbriefje eraan, al buiten had gezet. Dus ik kwam uh, nou, de tas mee en het briefje mee... Uh, boodschappen gedaan, weer voor de deur neergezet, dan ja. aanbellen, dan afstand uh, nemen. En dan moet iemand het dus wel zelf naar binnen sjouwen. En ja. Helaas kan je dan niet even helpen. Maar ja, daar, daar letten we dan heel goed op dat we die afstand goed bewaren. En, de, <coughs> sorry, is er veel uh, vraag uh, in Zandvoort... Zijn er veel mensen die toch niemand hebben waar ze op terug kunnen vallen in dit soort situaties? Nee, dat valt mee, gelukkig hoor. Dat okay. valt echt mee. Het zijn maar een paar mensen die, uh, uh, die wij uh, helpen. Uh, de rest heeft gelukkig allemaal wel uh, een man te zorgen of een buurvrouw of, of iemand die dat kan doen. Maar ja, het is, het is toch echt nodig. Ja, en de mensen die nu in de, in de uh, bejaardenhuizen zitten, zeg maar, in het huis in de duinen, mogen, doen jullie daar ook iets met het bezoek? Of de bovenaan? Nee, ja, in dat bejaardenhuis uh, is het niet nodig. Uh, hebben ze het anders opgelost. Oh, Oké, okay. dus daar hebben we het nog niet nodig. Je zijn weg buiten Zandvoort uh, ook heel actief op dit moment? Ja, wij werken in ons district. Dat is district Kerenland. En daar zitten we samen met uh, Haarlem, Haarlemmermeer -en, en de Eimond in. En uh, alle verzoeken die we krijgen zijn eigenlijk voor, de hele, voor deze regio. Dus ook, ook in Zandvoort, maar ook uh, in de regio werken wij. En nu bijvoorbeeld met, uh, als de zomer komt, staat voor de deur. ik de horeca mag steeds weer een klein beetje verder open. Uh, wordt het dan wel gerekend dat jullie op drukke uh, stranddagen of drukke dagen... wel in het dorp aanwezig zijn om uh, eventueel eerst eerste hulp te verlenen? Of is het echt alleen maar bij evenementen? Uh, ja, dat, dat weet ik nog niet. We hebben nog geen bezoek binnen. We, wij zijn overal voor inzetbaar, maar dat gaat altijd wel met een uh, hulpaanvraag. Meestal hangt dat vast met een, uh, ja, met een vergunning. Als er een vergunning wordt aangevraagd... Dan is er ook, uh, dan is het nodig dat je ook uh, een EHBO aanvraagt. Ja. Dus zodra het een, een, een evenement wordt met een vergunning, ja dan zijn we daar zeker voor bereik uh, om daar uh, een inzet voor te gaan doen. Ah, <tosses> maar dat betekent dat jullie het uh, tot september in ieder geval niet mogen, want er mogen geen vergunningen voor evenementen worden afgegeven tot september. Ja, dat weet ik niet door nee, het met zit oh, dat is het is Nee, dat, is, dat durf ik zo niet te zeggen. Oké, okay, nou dan, uh, even kijken, wat hebben we dan nog meer? Um, nou, de telefoonnummer, misschien is dat handig om nog een keertje te noemen voor de mensen ja. die het niet willen. Heel goed, dat is 070-44-55-888. En, en je kan met elke hulpvraag er gewoon naartoe bellen en er wordt gewoon nog gekeken uh, wie er beschikbaar is. Want we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers, maar als het net even overdacht is, ja, dan moet je iemand hebben die niet werkt. Um, maar ja, er zijn ook vrijwilligersponsies... die gewoon elke week even langskomen... om iemand het uh, huisvuil uh, op te halen en buiten weg te gooien. Ja, dat is ook heel erg praktisch. Dus... Ik zou ook ja. willen dat iemand dat bij mij kwam doen, trouwens. Ja. ja. Nou, <laughs> dat is best... uh, wel handig, Maar kan of... ook gewoon gebeld worden voor een praatje... Een advies en advies en alles mag. Oké, okay, dat is heel erg lief. En dan heb ik wel een andere vraag. Eerste hulp uh, uh, zit ik ineens te bedenken. Op anderhalve meter, hebben jullie daar ook iets uh, voor bedacht? Ja, nou, als wij moeten hulp verlenen, en dat zien we nu ook met de trainingen, want de trainingen uh, gaan we wel weer opstarten vanaf 1 juli. Je gaat wel weer trainingen uh, doen vanaf 1 juli? Ja, dan mogen we mogen weer trainingen gaan doen, mits ja. we ons aan de voorwaarden houden van een meter. Dus bij voorkeur dat je EBO geeft aan, uh, aan twee mensen van één huishouden, want die mogen natuurlijk aan elkaar uh, zitten. Want als je moet oefenen met bijvoorbeeld verbinden of stabiele zeiliging, dan moet je uh, aan elkaar zitten. Ja. Uh, of je gaat met, uh, met poppen werken. Maar dat, dat is raar. En gelukkig is het recuissantwoord altijd dat we na de zomervakantie weer beginnen met trainingen. Want uh, we doen normaal altijd het zomerseizoen heel veel inzetten. Dus wij doen eigenlijk vanaf de meivakantie tot de herfstvakantie geen trainingen. Ja. Dus ik hoop dat als wij ja, vanaf september weer beginnen... dat we iets meer vrijheid hebben om uh, dit soort trainingen te doen. Ja, dat uh, hoop ik inderdaad ook. Nou, is er nog ja. um, behoefte, is er een behoefte aan meer vrijwilligers bij het kruis? Moeten we nog een oproep altijd. doen? <lacht> altijd. <lacht> het is altijd fijn als mensen allemaal gewoon een uurtje of iets hebben... Uh, om vrijwilligerbonds te worden. Um, als je nog geen EHBO-diploma hebt, is geen probleem. Die kan je bij ons halen. Maar kijk dan gewoon op site rodekruis.nl... en dan kan je daar doorklikken naar Zandvoort. En dan krijg je onze eigen ja. site met alle informatie wat je maar wil hebben. Maar als vrijwilliger, moet je per se een EHBO-diploma halen? Of mag je ook vrijwilliger zijn zonder dat te hebben? Bijvoorbeeld voor die boodschappen doen of uh, de vuilnis dat buiten is, nu, nu hebben we hier daar geen EHBO-diploma voor nodig. Maar in Zandvoort zijn normaal... Dit is natuurlijk niet normaal, hè? Nee. Normaal de meeste inzetten voor EHBO. Uh, in het dorp, op het de en noem maar op. En ja. daar heb je wel je diploma voor nodig. Ja, dus je kan jezelf nu al nuttig maken... en dan na de ja. vakantie uh, beginnen met, uh, met het EHBO-diploma. Ja, absoluut. Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, Dankjewel voor uh, alle informatie uh, en heel veel uh, succes met al het goede werk. Ja, en ik hoop dat iedereen heel veilig blijft en gezond. De, dat hopen wij natuurlijk ook. Hè. Laten we allemaal proberen om anderhalve meter van elkaar te blijven en uh, elkaar een beetje te helpen. Precies, helemaal goed. Dankjewel Martine. Graag gedaan. Fijne Graag gedaan. zaterdag. Dag. I'm not the only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 Uh, ...droegen ook bij, denk ik, aan de feestvreugde dat het, dat het weer mocht. Ik ben ook heel blij met de inzet van de ondernemers... ...dat ze dat op een hele goede en evenwichtige manier ook op die eerste dag hebben aangepakt. Ja, maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat sommige zandvoorters zo'n grote liefde hebben voor de horeca... ...dat ze drinken wat ze kunnen om te zorgen dat de horeca toch nog wat omzet haalt... Ja.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 Um, dus uh, ja, ik, ik ben heel blij dat het nu weer naar een soort normale situatie kan, waarbij het strand ook weer beheerst wordt zoals we dat uh, gewend zijn. Ja, en nu komen we natuurlijk op een spannend onderwerp, want we hebben het nu al een paar keer een beetje gezegd over regels en regels moet je handhaven. Uh, hoe ging dat uh, dit weekend in Zandvoort op de eerste Pinksterdag?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 Althans, uw zoon nog gefeliciteerd. Met het halen van zijn diploma. Ja, ja, ik moet zeggen, uh, het is uh, gek genoeg vindt hij het helemaal niet leuk dat hij uh, dat examen niet heeft hoeven doen. Dus dat, uh, ja, je, je zou denken van hij, uh, hij haalt adem en denkt van gelukkig maar, maar uh, nee, hij was er helemaal klaar voor. Ja, nou, ja, dat is, ik kan me dat ook van voorstellen. Het is dat je voorbereidt op een marathon. En de marathon gaat niet door, ik krijg wel de medaille. Ja, ja daarom. Ja? Maar goed, dus, uh, het is zo. Ja, en we, nu hebben we het weer over handhaving. Nou, het, uh, het, uh, het gebeuren uh, onder leiding van uw collega in Amsterdam is natuurlijk een heel spannend uh, onderwerp geworden. Um, uw collega in uh, Haarlem die vindt dat de peperspray voor handhavers um, ingezet zou moeten kunnen worden. Of door handhavers ingezet zou kunnen worden. Uh, in Zandvoort uh, hebben we problemen op dit moment, of zegt u van de situatie, juist niet problematisch uh, voor de veiligheid van de handhavers zelf.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 Ja, nou, dat, de, de, de bouwers worden uitstekend getraind. Maar nogmaals, we, we zullen ook met elkaar dat gesprek uh, moeten voeren... Uh, of, of en uh, op welke wijze dat gewenst is. En we zijn heel, heel erg benieuwd hoe dat uh, vervolgd wordt. Dus dat uh, is een besluit wat eigenlijk genomen wordt dan door deze zogenaamde driehoek? Ja, dat zijn de, de burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede en, uh, en, en Zandvoort. En, uh, nou, wij delen één politie-eenheid, dat heet Team Kennemer-Kust...